De woningcorporaties willen de komende tijd ruim 14.500 woningen beschikbaar stellen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Volgens Brasvereniging Edes is de helft van de huizen voor gezinnen, de rest is voor alleenstaanden. Volgens Edes is huisvesting van vluchtelingen lastig, omdat er te weinig sociale huurwoningen zijn.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 In Münster-Geleen bij Sittard is bij een brand in een schuurtje asbest vrijgekomen. Tientallen buurtbewoners zijn per brief gewaarschuwd... en hebben het advies gekregen zo min mogelijk naar buiten te gaan. Een gespecialiseerd bedrijf ruimt de resten vandaag op. Frankrijk is door naar de halffinale op het EK. In Parijs werd IJsland verslagen met 5-2. Frankrijk speelt donderdag tegen Duitsland. In de andere finale woensdag, speelt Wales tegen Portugal. Het weer, bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook als op een bui. En 18 tot 21 graden. Morgen bewolkt en buien. En dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat 10 kilometer file tussen Hilversum en Klopend Muidenberg. 15 kilometer op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Klopend Everdingen. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Klopend Prins Klausplein en Zoeterwoude Dorp 6 kilometer file. Heel veel vertraging op de A6 Lelystad Muiden tussen Almere Buitenwest en Almere Stadwest 7 kilometer file door een ongeluk. Door een kapotte vrachtwagen staat op de A7 Hoorn richting Zaandam tussen Purmerend Zuid en knopend Zaandam 6 kilometer file. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Alsmeer en knopend Holendrecht 8 kilometer file. De weg is dicht door een ongeluk. Verkeer richting Diemen uh, rijdt om via Utrecht keren bij afrit Abkouden. Afrit 3. Op de A12, de Arnhem-Den Haag... tussen Driebergen en Knoop het Oude Rijn... 8 kilometer door een kapotte auto. Op de A15, Gorchem-Nijmegen... bij Echtot, door een ongeluk... 2 kilometer door een... Uh, de linkerrijstrook is dicht. En op de A44, Den Haag-Amsterdam... bij Afrit Noordwijk, houdt 4 kilometer... de weg is weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 man as a guy in i don't know what some part Amsterdam the neon are they hands the diamonds dan go spinning as a guy with down Ze denken dat... En dan de die een hak is voor and bar zijn zie. Dat mis ik deur de van daar van zijn. ...natuurlijk niet missen dat we deze vandaag uh, voor jullie draaien. De single van Skate en op fietsen. Vandaag is hier gestart de 103 e Tour de France alweer. De 103 e met 198 uh, deelnemers. De kamer week uh, gaat het uh, alleen maar over fietsen, fietsen en nog eens fietsen. Uiteraard uh, de meest belangrijke van het jaar, de Tour de France 2016. En ook wij van uh, CFM gaan die voor je volgen. je en op fietsen om alvast een klein beetje in de sfeer te komen. Het tweede uur van uh, dit programma zal het op zaterdag... met daarin de volgende onderwerpen. Ja, we hebben natuurlijk wat uh, kort Zandvoors nieuws... maar we gaan ook even praten met uh, Ab van de Molen... over het uh, golftoernooi wat hij organiseert.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 17e? 17e <laughs> ja. Ja. ja. Heel wat jaren geleden. En eens even denken hoor, van um, mensen kunnen zich daarvoor opgeven. Ja. En dat kan bij jou op een e-mailadres op van de Ja, klopt. ABVD molen met twee O's, apenstaatje Ja. Hoe ben je er nou zo toegekomen om uh, dat golftoernooi te gaan, uh, gaan organiseren? Want dus je vindt het leuk, maar. Nou, ja. er, er werden altijd. dat uh, georganiseerd. meestal op. sportenbanen, uh, 9 holes en zo. Toen dacht ik van. ga ik hier uh, 18 hols doen. En dat. Uh, sloeg wel aan. En. Uh, ja, zouden we toen. Daar dus, ben ik daarmee doorgegaan. Dat vond het vond ik wel leuk. En, ja. En ja, het is gegroeid, gegroeid, gegroeid. Alleen het tot nu. Uh, en toen. Uh,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 Dat mag je niet meedoen. En HCP? Nee, dan, dan heb je er ook niet veel aan. Ja. En, en waar is dat HCP voor? Wat, wat is dat, dat? Handicap. Ja? Dat, uh, ja, dat is het verschil. Goede spelers spelen. Handicap uh, onder de 10. En wat mindere spelers uh, boven de 20. Dus ja, dat, is, dat geeft... Uh, net als met een biljart uh, een miljard, is het eigenlijk weet je, wat het aangeeft. Ja. En even kijken hoor. Als mensen willen meedoen, dan kan het nog ja dat kan nog ja en dat kost dan uh, ja kost uh, 70, euro, 70 voor de, euro voor de hele dag en dan ja. wat, wat krijgen de mensen daarvoor uh, nou 18,5 golf en dan uh, twee consumpties uh, de, bij de prijsverdrijving en een buffet koud buffet of barbecue maar het zal een buffet worden denk ik ja en er stond de oproep bij van als de mensen nog prijzen beschikbaar willen stellen, dan hou je je van harte aanbevolen. Ja, dat is altijd leuk, wat meer prijzen. Vroeger had ik al een hele tafel vol, wat iedereen prijst. Ja, ik zeg, het wordt allemaal wat minder. Dus ik heb een toernooi gehad, het uh, grootste aantal van 124. Oh, dat zijn nogal wat mensen, en dan nemen ze ook een ja, aanhanger mee. Dat was, de, dat was de hele baan vol. Ja. Dat, dat, dat, dat was het meeste, uh, toen is daar weer een beetje teruggelopen allemaal. 80, ja. 60, 30. Zo, uh... waar, waar wordt het gehouden, ja. dat uh, toernooi nu? Het is nu in Wilnis. Dat heb ik zelf gespeeld vorig jaar. En dat vond ik zo'n mooie baan. Dus ik denk, nou, het is wel even om het daar te doen. We hebben heel vaak gespaan om Ja. En nu is het in Wilnis. Uh, mensen kunnen je ook nog eventueel bellen? Ja, en ook nog voor informatie als ze dat willen.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 Oh, dat is gewoon een uh, woordspeling, hoe ik zelf afheet. heet. Ah, ja, een klap voor de malle molen heb je wel eens gehoord. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Klap voor de molen. Uh, ja. ja, ja. okay. Nou, ik hoop dat het lekker druk wordt. En in ieder geval, dank ja. je voor je toelichting. en Tot 4 juli kunnen mensen zich nog inschrijven. Ja, Oké. Nou, ik hoop dat het lekker druk wordt. Dankjewel ja, voor je toelichting. Dankjewel en veel plezier.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 Ja, als eerste de zonnige klanken van Bailar. Daarmee is Elvis Crespo weer helemaal terug. Leuk, leuk, leuk plaatje. En erachteraan hoor je de hoogste versnelling, de nieuwe single van Nielsen. Ook weer een geweldige hit. En die gaat maar stijgen, stijgen, stijgen en stijgen in de hitparades. Het is vijf minuten voor half vier. We zeggen goedemiddag, Zandvoort. En leuk dat jullie allemaal luisteren naar het Zandvoortse geluid... Plezier Vincent van met nu de Pesadena's. <middels>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 voor uh, ja, wat we dan het instroombevet noemen. Dus voor de allerkleinste met het één. Een wat uitgebreide inschrijfprocedure hebben. En dat is eigenlijk, ik zou ik zeggen, een luxe probleem. We hebben de afgelopen jaren gezien dat er uh, ja, zeer veel animo is... om, uh, om bij de reenschade te komen zwemmen. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Maar dat zorgt ook voor, uh, ik zou bijna zeggen, wat logistieke uitdagingen. En natuurlijk willen we dat zoveel mogelijk kinderen leren... hoe ze zichzelf kunnen redden in het water en hoe ze anderen kunnen helpen. Maar ook in het zwembad moet dat nog op een uh, veilige manier gebeuren. Dus vandaar dat we eigenlijk dit jaar hebben gekozen om voor de, ja, de allerkleinste, degene die voor het eerst gaan zwemmen, uh, ja, echt een officiële inschrijving te doen. En dat betekent dat ze uh, ja, sinds gisteren tot 13 juli kunnen inschrijven. En dan gaan we eigenlijk kijken van ja, hoeveel aanmeldingen zijn er En mocht dan blijken dat er te veel zijn, dan zullen we ja, op de middel van een loting uh, ja, moeten kijken hoe we een, uh, een groep krijgen die, uh, die kan gaan zwemmen dit jaar. Is dat een beetje een trend dat de laatste jaren dat er steeds meer mensen hun kinderen naar jullie uh, lessen sturen?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 Uh, er is ook maar een beperkt ruimte. Het zijn ook allemaal vrijwillige instructeurs. Uh, dus ja, om nu die teleurstelling uh, straks in september te voorkomen... en om het op zo'n eerlijk mogelijke manier te doen... hebben we ervoor gekozen om nu met, uh, met de voorinsiteiten te werken dit jaar. Ja, dus van uh, tot en met 13 juli kan er worden ingeschreven. En ja. al die kinderen die dan beginnen met brevet 1...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 Uh, en ook degene mocht dat zo zijn, dat is altijd maar afwachten. Mochten er echt te veel zijn, ook degene die helaas nog een jaar zouden moeten wachten krijgen daar uh, bericht van. En dus waar uh, kunnen de kinderen zich inschrijven? Nou, dat is heel simpel. Uh, dat is door het sturen van een e-mail naar zwembad.zrd.info. en dat is uh, het e-mailadres.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 Nou, dat is helemaal goed. Dat zeg, is zeg dat voort vraag... ook, hè? Zeg ja, dat voort. Hou onze website in de gaten en we zien je Heel goed. Dankjewel Ernst even voor je tijd. Ja, nou, geen dank. En heel en, veel succes met gedaan. al jullie activiteiten. Dankjewel. Dankjewel. Oké, okay, hoi. Hoi. hoi. Dat was Ernst Brok mij. Even in de plaats van de evenementagenda. Althans, op de plaats van de evenementagenda. Maar zodalen volgt hij echt naar deze van Omi. En de is maar She stays strong.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 Jij maakt klusjes zonder verwijt.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 om het toch weer een beetje aangenaam te maken... voor onze zuidenburen, de Belgen. Draaien de is ze veelvuldig vandaag. We hebben Milo gehad in de uitzending. En ditmaal even tijd voor Clouseau. Zij en single Droomscenario. Het is 13 minuten overal vier. We zijn een beetje over tijd, Cor. Ik ja, hoop wat niet wat dat het gestoord. gevaarlijk is. Ja, ja, ja. Nou, niet als ik over tijd. Nee, hè? dat valt mee, valt mee. De evenementagenda.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 En ja, die moest dan blauw zijn. Dat is uh, een collegebesluit van de gemeente Amsterdam geweest. Jong, heel jongen. Nou, in het Zandvoortmuseum is, uh, is, is dat allemaal te zien over de Amsterdam Beach. Aan de Salueestraat. En uh, de website is dus www.zandvoortmuseum.nl. En de ingang is slechts 3 euro. Nou, daarvoor kun je het wel doen natuurlijk. Verder is er morgen nog een heel leuk evenement voor de Italië-liefhebbers. Italia aan Zandvoort.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 Zorg met een hapje en een drankje. Uh, maar het was, het was waanzinnig en het was een enige eer dat er zoveel mensen op de opening afkwamen. Ja. Ik weet dat de Albert Heijnwinkels zijn ingedeeld in categorieën. Is de Albert Heijnwinkel in Zandvoort nu de nummer 1? Of tenminste, de categorie 1 waar alles te verkrijgen is wat Albert Heijn verkoopt.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 Dan uh, ga ik snel met, uh, wat klanten op de winkelvloer op de uh, begroeten. Oké, okay. dankjewel ik voor het uiteindelijk. een heb uitzending nog en bedankt uh, dat ik uh, aanwezig mocht zijn. Ja hoor, dankjewel Thomas. Dankjewel, goed zin. A mi no me import. Duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver, mujer que vas a hacer, decidete para ver si te quedas o te das, si no no me busques más. Si te das, yo también me voy, si me das,